6 uur. Eindelijk lijkt er iets te gebeuren voor de Groningers. Het hele dossier is als volgt samen te vatten: van aardbeving tot nationale schokgolf. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 1 februari en op deze dag in 2004 zorgde een optreden van Janet Jackson en Justin Timberlake in Amerika voor een enorme rel. In de pauze van de Super Bowl was een borst van Janet te zien nadat Justin haar kleding had gescheurd. Het ging de geschiedenis in als nipplegate. Dat was toen. Dit is nu, we beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. Het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis... sluit zich aan bij een proces tegen de tabaksindustrie. In 2016 deed advocaat Benedikt Viek namens maatschappelijke organisaties en patiënten aangifte... tegen vier grote tabaksfabrikanten. Het gaat om aangifte van zware mishandeling... opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschriften. Het Amsterdamse ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker... vraagt het OM om stappen te ondernemen.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 Hij verwijt zowel de staat als oliebedrijven Shell en Exxon, die samen de NAM vormen, dat ze nog even hebben willen cashen. Vandaag maakt de opvolger van de Jong bij het staatstoezicht op de mijnen bekend met hoeveel de gaswinning omlaag moet om de situatie veilig te krijgen. Bij een brand in een appartementencomplex voor senioren in Japan zijn elf doden gevallen. Omwonenden sloegen kort na middernacht alarm nadat ze rook uit het gebouw hadden zien komen. Het houtencomplex in de stad Sapporo op het noordelijke eiland Hokkaido brandde helemaal uit. De brandweer kon vijf bewoners redden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Het verkeer moet de komende uren rekening houden met gladheid door bevriezing en winterse buien. Vooral in het noorden, oosten en zuiden kan het glad zijn. Door de gladheid was er gisteravond op de A73 bij Nijmegen een ongeluk waarbij zo'n 10 auto's waren betrokken en een paar mensen raakten daarbij licht gewond. Mensen brachten in de laatste maanden van vorig jaar... minder tijd door op Facebook. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers zei oprichter Zuckerberg... dat het dagelijks gebruik met 50 miljoen uur is teruggelopen. Maar dat betekent niet dat het bedrijf minder geld verdient. Er werden meer advertenties verkocht op bijvoorbeeld Instagram... en de chat-app Facebook Messenger. En de Turing-gedichtenwedstrijd 2017 is gewonnen door Jean-Paul Rozenberg. Dat is gisteravond bekendgemaakt in Met het oog op morgen... Met het gedicht Laatste Foto van de Vrede... won Rosenberg een geldbedrag van 10.000 euro. De jury noemt het een mooi apocalyptisch gedicht... dat er niet schuwt om de lezer een ongemakkelijk gevoel te geven. De prijsuitreiking van de Turing-gedichtenwedstrijd... vormt jaarlijks de afsluiting van de Poëzieweek. Het weer dan nog, de komende uren mogelijk nog een bui... soms met hagel, natte sneeuw of onweer. De minima liggen dicht bij het vriespunt en plaatselijk kan het glad zijn. Overdag eerst droog en af en toe zon, later trekken weer winterse buien over. En het wordt ongeveer 5 graden. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend Down Under en we hebben het er hier al vaker over gehad. De uitzichtloze situatie waarin vluchtelingen op Manus Island zitten. Dat eiland dat hoort bij papua nieuw guinea Hoe zat dat dan ook alweer? Australië laat sinds jaren dag geen vluchtelingen toe... die per boot aan land proberen te komen. In plaats daarvan zorgde het buurland papua nieuw guinea voor de opvang van die migranten. Die komen dan uit Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Maar dat detentiekamp op Manus Island dat moest een paar maanden geleden dicht... en de mensen die er zaten werden verscheept naar drie andere centra. Amnesty International komt vandaag met een alarmerend rapport... en die zeggen dus dat de omstandigheden... daar geen haar beter zijn in die nieuwe centra. Misschien zelfs nog wel erger. Korst met het Robert Portier. Robert, wat zegt Amnesty daarover, over die omstandigheden? Ja, het rapport van Amnesty bevestigt nog eens... wat we al weten uit de verhalen van de vluchtelingen zelf. De nieuwe kampen zijn minder veilig dan het oude kamp. En de voorzieningen zijn er nog niet gereed... voor de opvang van de vluchtelingen. Water, elektriciteit werken er niet goed. Uh, sterker nog, op het moment dat Amnesty op bezoek was... waren sommigen nog niet eens af. Het terrein was dan ook een uh, grote bouwput op dat moment... Maar uh, belangrijk is de veiligheid. Uh, de reden dat veel vluchtelingen aanvankelijk weigerden om het oude kamp te verlaten, had vooral te maken met die veiligheid. De lokale bevolking staat vijandig ten opzichte van de vluchtelingen. Ook in het oude kamp hadden ze te maken met berovingen, met mishandelingen... en er waren zelfs beschietingen en moord. Maar de nieuwe kampen die liggen dichter bij het stadje Loringau. Er staan geen hekken omheen om de bevolking buiten te houden. En daardoor... ...voelen de vluchtelingen zich er dus een stuk minder veilig dan van Amnesty... ...dus niet te spreken over het nieuwe onderkomen voor de vluchtelingen. Hoeveel mensen zitten daar eigenlijk? Ja, verdeeld over de drie kampen uh, zitten er waarschijnlijk een paar honderd mensen. Helemaal precies, weet Amnesty het ook niet, omdat ze geen toegang krijgen tot die kampen. Maar geschat wordt dat het gaat om in totaal 800 mensen. Uh, de meeste asielzoekers, uh, hebben, uh, van de meeste asielzoekers is vastgesteld dat het ook rechtmatige vluchtelingen zijn. En ze hebben dus officieel dan ook recht op bescherming van Australië. En, en die moeten nu gewoon wachten tot er wat gebeurt? Of is er ook wel echt zicht op om, om ergens te kunnen wonen? No, nee, dat uitzicht is er, niet, is er absoluut niet. Uh, Australië wil kosten wat kost geen bootvluchtelingen toelaten in eigen land. Terugsturen naar het land dat ze proberen te ontvluchten, dat mag niet volgens de internationale wetten. En daarom probeert Australië de omstandigheden zo slecht mogelijk te maken. Uh, aan de ene kant om nieuwe vluchtelingen af te schrikken, maar vooral ook om de uh, huidige vluchtelingen te overtuigen vrijwillig weg te gaan. Ja, natuurlijk mogen die vluchtelingen ook naar een ander land, een derde land, zolang dat maar geen toegang geeft tot Australië. Maar ja, landen staan natuurlijk niet te popelen om uh, de Australiërs hiermee te helpen. En daarom heeft de regering haar hoop gevestigd op een deal met Amerika. Uh, die hebben aangeboden om maximaal 1250 vluchtelingen van Australië over te nemen. Maar tot nu toe hebben 250 mensen een visum gekregen. Slechts 67 zijn er al vertrokken. Ja, ja en dan uh, schrijft Amnesty natuurlijk uh, harde conclusies richting Australië neem ik aan. Doen ze ook aanbevelingen? Ook, het zal je vast niet verrassen, Amnesty vindt dat Australië dat systeem van offshore processing zo snel mogelijk moet afschaffen. Dat ze zich aan de internationale verdragen moeten houden. Dat ze hun vluchtelingenprobleem niet moeten afschuiven op een ander land. En in de praktijk wil Amnesty dat Australië de kampen opdoekt en de vluchtelingen naar Australië haalt om daar hun asielaanvraag te doorlopen. Ja, dit loopt nu toch al een paar jaar, uh, vijf jaar zeker. Uh, komt Australië nog met een plan eigenlijk? Nee, absoluut niet. Het plan is juist om deze vredesituatie zo lang mogelijk te laten bestaan. Bootvluchtelingen zijn in de Australische politiek een heel giftig onderwerp: zo beladen dat verkiezingen ermee kunnen worden gewonnen of juist verloren. En de grote partijen zijn dan ook in een race verwikkeld... om zo streng mogelijk te zijn voor de vluchtelingen. En op die manier hopen ze te voorkomen... dat andere vluchtelingen de oversteek wagen. Maar ze proberen toch vooral met die strenge aanpak... om geen kiezers kwijt te raken. U hoorde onze um, Australië-correspondent Robert Portier was dat. NOS Radio 1 Journaal. Zeven en een half minuut over zes. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio NTV. Bij Jinek vertelde minister Erik Wiebes over de afhandeling van schade... door de gaswinning in Groningen. Er komt één loket waar mensen zich dan kunnen melden. En Wiebes snapt dat de Groningers toe waren aan duidelijkheid. Er is heel veel kritiek. Heel veel, heel veel boze mensen. Mm -hmm. Ik zou nog een stuk bozer zijn geweest. Ja? Die mensen bozer waren, dan dat ze waren? Nou, ik ben, ik ben zelf nogal een driftig mannetje. Dus als je mij een jaar op de schade <laughs> laat wachten... Dan, dan, nou, als je mij een jaar op de schade laat wachten, word ik bozer dan gemiddelde Groninger. Ja. In Nieuws kondigde de Groninger veehouder Ate Kuipers een demonstratie aan in Den Haag. Hij heeft veel schade aan zijn boerderij en is er nog lang niet gerust op dat hij alles vergoed krijgt. Kuipers vertelde dat hij samen met andere boeren... op tractoren naar het Binnenhof wil. De boeren zijn, uit Groningen zijn bepaald geen aapjes... die de trekkers afladen op het Malieveld... en daar in een donkere trekker gaan toekijken hoe mooi Den Haag is. Het gaat ons om het Binnenhof, het gaat ons om het parlement... en om duidelijk te maken aan Shell en ExxonMobil, dat zij onderdeel maken... gezamenlijk met onze Nederlandse staat, dat zij verantwoordelijk zijn. In een speciale uitzending van Met het Oog op Morgen... werd dus de winnaar van de Turing Gedichtenwedstrijd bekendgemaakt. En De Turing Gedichtenwedstrijd 2017, editie 9... uitgereikt in de Rode Hoed, Amsterdam... live op de radio bij Met het Oog op Morgen... is gewonnen door Jan-Paul Rozenberg... met het gedicht Laatste Foto van de Vrede. Ja, de jury legt uit waarom juist dit gedicht werd gekozen... uit de ruim 8000 inzendingen. Laatste foto van de vrede is een mooi, actueel, apocalyptisch gedicht... zei een van de juryleden. Die schoonheid, gecombineerd met vernieling, lijkt tegenstrijdig... maar het gedicht biedt die ruimte. Ruimte voor tegenstellingen en tegenspraak. Voor het mooie en het lelijke. Je krijgt niet even een blik op een andere wereld. Je wordt een foto ingezogen die in een film verandert... En bij RTL Late Night vertelde rolstoeltennisser Diede de Groot over haar successen na het wereldkampioenschap. En Wimbledon won de 21-jarige afgelopen weekend ook de Australian Open. De beker mocht ze alleen niet houden. Die uh, heb ik helaas achter moeten laten in, uh, in Australië. Krijg je die gewoon niet mee? Nee, nee. Ik heb hem uh, ja, op de baan tijdens de. Of, ja, na de finale heb ik hem vast mogen houden en heb ik heel veel foto's mogen maken. Uh, daarna moest hij ook gelijk weer mee. Het gebeurt wel vaker dat je ja, op de baan uh, toch een net iets andere beker krijgt... dan uh, degene die je mee mag nemen. Maar uh, ja, ik had, uh, ja, hij was wel heel groot en heel mooi. De groot die krijgt vaak te horen dat rolstoeltennis er zo makkelijk uitziet. Maar schijnbedriegt, zegt ze. Ze denken vaak van, uh, nou ja, die bal die, uh, gaat harder. En, uh, nou, en als mensen het dan echt zelf gaan proberen... en je zet ze in die stoel met de racket in de hand... Uh, je moet vooruitkomen... Uh, ja, dan beseffen mensen pas van: Oh, jeetje, wat, ja, wat is dit eigenlijk lastig? En dat was gisteravond op radio en TV. Nu Nijl Horan. Waking up to kiss you when nobody's there. The smell of your perfume still stuck in me, air. It's all. Yesterday, I thought I saw your shadow running round.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 Moved on with someone new, and the pub that we met he's got its arms around you. It's so hard, so hard. And I want to tell you everything the words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were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 Everything comes back to you. Everything dat. Nile Horan hier liggen ze de ochtendkranten, dit zijn de voorpagina's. Ja, Al jaren werd er naar gezocht... de geheime overeenkomst over de gaswinning uit 1963. En nu is hij dan toch gevonden door het Dagblad van het Noorden. Uit het document blijkt dat de rol van de staat groter is dan gedacht. De staat zou niet alleen aandeelhouder zijn... maar samen met de NAM ook mede-exploitant van het gasveld in Groningen. Twee advocaten zeggen in de krant dat de nieuwe informatie alles op zijn kop zet. De staat is daardoor aansprakelijk voor de gevolgen van de gaswinning... en moet dus net als de NAM opdraaien voor de kosten, zeggen ze. De openbaring is te danken aan Seibrand Nijhoff... een strijdvaardige boer uit Zeildijk die al jaren tegen de gaswinning vecht en zijn advocaat. En Dat schrijft dus het Dagblad van het Noorden. De veiligheid in een buurt gaat niet achteruit na de komst van een asielzoekerscentrum. Buurtbewoners lopen niet meer risico slachtoffer te worden van een misdrijf. Dat schrijft de Volkskrant na onderzoek van het WODC. Angst voor onveiligheid was drie jaar geleden een belangrijke reden... voor felle protesten in een paar gemeenten. Nu blijkt dat het 0,03 onveiliger is als er een AZC in een plaats staat. En volgens de onderzoekers is dat een niet-significante stijging. Het betekent niet dat asielzoekers helemaal geen strafbare feiten plegen. Als ze de fout ingaan, zijn het vooral dingen als winkeldiefstal. De relatie tussen Nederland en Turkije lijkt te ontdooien. Achter de schermen vinden de laatste weken gesprekken op hoog niveau... plaats om de diplomatieke band te herstellen, weet Dagblad Trouw. De Turkse regering waardeert de houding van minister Zelstra over het offensief tegen de Koerden in Syrië. Zelstra zei in de Tweede Kamer... zeker grond te zien voor het Turkse beroep op zelfverdediging... Het lijkt erop dat er weer toenadering wordt gezocht omdat Nederland dit jaar lid is van de VN-veiligheidsraad. En dan is het handig om ook te kunnen spreken met een land als Turkije, schrijft Trouw. En er is al zo'n zeven weken sprake van een griepepidemie... in Nederland en België. Volgens De Telegraaf is het aantal Nederlanders met influenza... of vergelijkbare symptomen nu echt aan het pieken. Vooral jonge kinderen tussen de 0 en 4 jaar... worden zwaarder getroffen door het virus dan in andere jaren. In de laatste weken hebben kinderen tot 14 jaar ook griep gekregen... met flinke koorts. Ongeveer 165 per 100.000 Nederlanders zijn nu ziek. En waarschijnlijk houdt de epidemie nog een paar weken aan. 17 minuten over 6 is het en we gaan terug terug gisteravond het voetbal. Een kraker in de kwartfinales van het KNVB-bekentoernooi. Feyenoord tegen PSV. En de Rotterdammers wonnen in een kuit met 2-0. Het bereiken van die halve finale is een lichtpuntje... want in Europa is de ploeg al uitgeschakeld... en in de competitie is de achterstand op koploper PSV nu 16 punten. Na afloop van de wedstrijd sprak Joep Schreuder... met Feyenoord-aanvoerder Karim El Amadi. Ja, eindelijk een mooie avond. Dat moet een heerlijk gevoel geven. Ja, dat is een beetje een ouderwets avondje, hè? Dan weet je dat er altijd wat, wat kan gebeuren met de supporters erachter. Dus, uh, en de, de golf hielp natuurlijk ook in het begin gelijk. Dus uh, het vertrouwen groeide. Al met al uh, verdiend gewonnen. Ik denk dat PSV nog wel wat uh, goede mogelijkheden kreeg. Maar uh, we hebben vandaag wel karakter getoond. We, we wisten dat we onder druk stonden. Uh, iedereen had het erover van alles of niks vandaag. Want uh, ja. Ja, dan, is het seizoen bijna dan is het seizoen als het ware afgelopen als je vandaag verliest. En uh, nu heb je nog iets om na toe te, toe te leven. Ja, dat, dat voel je dan toch, die druk. Zo was het ook. Het moest... Ja, ik denk dat we, dat we onder druk stonden. Maar ik denk dat we de ervaring van, uh, van de afgelopen jaren denk ik, meenemen naar zo'n wedstrijd. We wisten wat ons te doen stond. En ik denk dat het hele team vandaag karakter heeft getoond. Ja, het hele team, hè? Ja, uh, waar ben je het meest tevreden over, over zo'n avond? Uh, het meest tevreden. Natuurlijk het resultaat dat je in de koker zit, dat was het belangrijkste. Maar, uh... het spel, hè? Ja, al met, uh, ik denk tweede elf het wel beter. Maar uh, ja, zo'n wedstrijd zit alles in, natuurlijk. En... Uh... Uh, het begint denk ik uh, bij karakter, uh, karaktertonen als team, uh, met de druk kunnen omgaan en dat hebben we denk ik gedaan. Ja. Woord even voor uh, Jurgensen, die, ja, die is jouw of was daarmee bezig en laat toch zien ja, dat hij net als heel fijn ook er stond. Hè? Ja, ik vond het wel knap natuurlijk. Uh, uh, heel veel jongens zouden ermee zitten als zo'n deal misschien niet door was gegaan of iets. Maar hij is gewoon cool gebleven. en um, ja, Om eerlijk te zijn, ik heb hem eigenlijk de, de, hele, de hele week er niet over gehoord. En dat vind ik wel knap van zo jongen. Wat betekent het nou van, we kunnen het wel? Ja, tuurlijk. Uh, we weten dat we het kunnen. En uh, het seizoen, uh, we staan ook te laag uh, als club zijnde, als team zijn. Dat, we, dat weten we ook. En uh, het is ook niet goed. Maar uh, ja, we hebben nu uh, we hebben hopelijk nu, uh, een, iets om naartoe te leven. En we weten wat ons te doen staat. En dat is natuurlijk de beker winnen. En daar gaan we voor voor. Dat zei uh, Karim El Amari namens Feyenoord. Daarna ging Joep naar de spits van PSV, Luc de Jong. Luc, hoe hard komt dit aan? Ja, dat is natuurlijk balen. Ja. Je gaat gewoon met intentie hierin om deze wedstrijd ook te willen winnen. Om, uh, ja, de, elke wedstrijd willen wij winnen, ook dit en ook de beker. En, uh, ja, dan uh, kom je toch heel snel achter op 1-0. En dan uh, wordt het moeilijk, weet je. Maar ik denk dat Feyenoord in de fase waar je dan nog steeds in moet geloven... dat je de wedstrijd kunt kantelen. En, uh, en dat, uh, ja, dat uh, konden wij helaas niet vandaag. Ook mede doordat we eigenlijk een 2-0 tegenkregen, wat geen corner was. Ja. Feyenoord liet jullie de bal. En jullie hoeven de bal niet om te winnen. Nou ja, je hoeft de bal zeker niet te hebben om te winnen, maar... Uh... Hebben jullie ook vaak goed getoond... dat jullie zonder bal, bij wijze spreken, heel goed kunnen voetballen en winnen? En vandaag had je veel de bal. Ja, klopt. Maar ik denk dat we ook gewoon hebben laten zien... dat we ook met de bal gewoon uh, tot uh, kansen kunnen komen en, en uh, mogelijkheden... en uh, dat we ook prima kunnen voetballen. Dus, maar het is gewoon een fase in de wedstrijd waar we voor kiezen soms. En uh, ja, vandaag had ik het gevoel dat uh, wij inderdaad meer de bal hadden... en uh, Feyenoord, als wij een beetje druk zetten, af en toe toch snel de lange bal kozen... En, uh, ja, dan, dan vanuit die tweede bal wilde voetballer veel. En uh, ja, dat, uh, dat was een strijd en dat denk ik, ging een beetje op en neer. Alleen, uh, ja, wij, uh, wij hebben denk ik uh, vandaag niet ons, uh, onze eigen kracht laten zien. Vind je dat je benadeld bent trouwens, door de scheidsrechter? Ja. Door de 2-0? Dat het ja. geen corner was? En een gele kaart die hij niet geeft. maar laat je bedoel je, waardoor het rood zou zijn? Ja, dat is een hele goede... Kuipfactor? Ja, misschien... <laughs> dat zou kunnen dat, uh, dat, dat je op dat moment toch niet durft uh, in te grijpen. Ja, ik weet het niet. Maar ja, kijk, uh, ik wil net de, de scheidsrechter de, de reden geven dat je een wedstrijd verliest. Wij uh, moeten ook als dat. Ja, tuurlijk is een, is een 1-0 of 2-0 achterstand een, een heel groot verschil. Maar uh, wij, mogen, wij moeten al gewoon zorgen dat we van begin af aan niet die 1-0 tegenkrijgen. En dan uh, dat we een hele andere wedstrijd van maken. En, uh, maar toch ja, is het wel een, uh, ja, een hele grote stempel deze wedstrijd. Over maand ben je weer hier, hè? Heb je weer met die Kuipfactor te maken? Ja, klopt. Je kunt er alleen maar van leren. Ja, zeker. Maar ik denk dat uh, wij als de Spetsgroep nu ver genoeg moeten zijn... dat we daar ons niet uh, druk over maken. Dat zei PSV, Luc de Jong. Ook AZ plaatst zich eerder op de avond al voor de halve finales van de KNVB-beker. En vanavond is er nog één wedstrijd. Willem II thuis tegen Roda JC. Interpol slaat alarm over 50 mogelijke jihadstrijders... die onlangs in Italië zijn aangekomen. Ze zijn waarschijnlijk uh, IS-strijders... en proberen zich mogelijk vanuit Italië uh, ja, te verplaatsen... naar andere Europese landen. Interpol heeft nu dus een lijst van namen verspreid... om daarvoor te waarschuwen. Contact met onze correspondent in Italië, Mustafa Margari. 50 IS-strijders, of mogelijke IS-strijders... hoe zijn die daar terechtgekomen in Italië? Ze zouden via bootjes vanuit Tunesië zijn gekomen. Hier waarschuwde Italië eind vorig jaar al voor. Er was in de herfst van het vorig jaar ineens een, een stijging... van het aantal mensen dat vanuit Tunesië de oversteek maakte naar Sicilië. En die bootjes hadden zogenaamde spookroutes gevonden... die niet te traceren waren door de grensbewakingsdiensten. En de Italianen waren er al bang voor dat er teruggekeerde IS-strijders tussen deze migranten zouden zitten. Want na het instorten van het kalifaat... zijn veel IS-gangers teruggekeerd naar hun eigen land. En Tunesië was met zo'n 6.000, 7.000 mensen hofleverancier van IS. En de angst is nu dat zo'n 50 van hen zo'n spookbootje heeft gepakt... En, uh, om, om, om dan maar aanslagen in Europa te plegen. En nu heeft Interpol dus die lijst verspreid. Wat gaat daarmee gebeuren? Uh, de Britse krant The Guardian heeft die lijst in handen gekregen. Die zou uh, Interpol in eerste instantie uh, naar Italië hebben gestuurd. Uh, en die zou het dan weer hebben verspreid... aan geheime diensten van andere Europese landen... om iedereen nou, te waarschuwen. Uh, die lijst zou vrij gedetailleerd zijn. Voornamen, achternamen, geboortedata. Uh, alle vijftig mensen op die lijsten van uh, Tunesische afkomst. Uh, en, en vier van die verdachten zouden al bekend zijn... bij Europese veiligheidsdiensten. Nou, het belangrijkste is om ze te te, te traceren en te monitoren, want volgens uh, die lijst van Interpol zou één van die vijftig de grens tussen Italië en Frankrijk al hebben overschreden. Hmm. Um, ja, en, en ze zijn dus via Italië binnengekomen. Nou, ze weten dus wie het zijn, waar ze vandaan komen. Wat doet Italië eraan? Uh, nou, daar is wat twijfel over. Want uh, in eerste instantie uh, ontkent Italië uh, het bestaan van die lijst. En Interpol wil zelf ook helemaal niks zeggen... omdat zij zulke gevoelige informatie alleen verstrekken met de toestemming van de betrokken landen. Uh, dus ik kan, ik kan je eigenlijk niet eens bevestigen of die lijst wel bestaat... maar of hij er nou is of niet, Italië doet uh, niet zo heel veel meer dan normaal... want ze willen ze gewoon opsporen en deporteren. Het feit dat ze die namen hebben uh, wil niet zeggen dat ze weten waar ze exact zijn. Um, dus Italië uh, wil ze gewoon zoals altijd opsporen en direct deporteren... want Italië is daar sowieso al heel erg streng is, uh, uh, in... Uh, als er een verdenking is van terreur, word je hop, het land uitgezet. Uh, dat gebeurt heel stilletjes. Sinds 2015 al, uh, al zo'n 250 keer. Um, en mogelijk is het toeval, maar misschien dus ook niet. Maar gisteren is bekend geworden dat de Europese grensbewakingsdienst Frontex... een nieuwe opsporingsoperatie op zee is begonnen. Operatie Themis, en die is er dan weer specifiek op gericht... om potentiële terroristen op te pikken... die vanuit Noord-Afrika per boot naar Italië komen. Dus dat kan wat te maken hebben met dit nieuws. Maar ja, nogmaals, uh, we weten nog niet zeker of die lijst nou echt bestaat. Italië-correspondent Mustafa Magari was dat... Hij komt uit Oslo, Noorwegen. Multi-instrumentalist en zanger Jarle Bernhoft. Officieel moet je geloof ik zeggen Bernhuft. Ja, ik zeg het maar even vast voor de Noorden onder ons. Uh, maar wij zeggen gewoon Jarle Bernhoeft. Uh, brak hem een paar jaar geleden door via internet... zoals dat zo vaak gebeurt tegenwoordig met artiesten. En we horen hem in dit liedje samen met uh, Fashion Brucers en de Amerikaanse zangeres Rayleigh Nicole. Die komt uit San Diego. Dit is Buried Gold. Go into hiding Find a place where no one can find us Leave all this bullshit behind Come on, come on, take my hand and go with me No, I won't There's way too much left to fight for Samen met Rayleigh Nicole en Barry Gold. Zo heet het liedje. Het is nu half zeven. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Het besluit van het vorige kabinet om een advies over de gaswinning in Groningen te negeren was meedogenloos. Dat zegt oud-inspecteur-generaal de Jong van het staatstoezicht op de mijnen. Hij adviseerde vijf jaar geleden om de gaskraan direct zo ver mogelijk terug te draaien. Maar er werd juist meer gas gewonnen. Er hadden doden kunnen vallen, zegt hij. De Senaat in Polen is akkoord gegaan met de wet... die het illegaal maakt om Polen te beschuldigen... van medeplichtigheid bij de holocaust. Ook wordt het verboden om de concentratiekampen in het land Pols te noemen. Er komt een maximum gevangenisstraf op van drie jaar. Het Amerikaanse persbureau EP zegt bewijs te hebben gevonden... voor zeker vijf massagraven van Rohingya in Myanmar. Het persbureau baseert zich op video's... op mobiele telefoons van gevluchte Rohingya... en gesprekken met tientallen vluchtelingen in kampen in Bangladesh. En woningeigenaren die hun huis bijna of helemaal hebben afbetaald... kregen in 2016 in totaal voor 1,6 miljard euro aan belastingvrijstelling. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ruim een vijfde van alle huiseigenaren maakte gebruik... van de zogenoemde vrijstelling van het eigen woningforfait... ook wel bekend als de wet Hille. Het weer. De komende uren mogelijk nog een bui. Soms met hagel, natte sneeuw of onweer. Plaatselijk kan het glad zijn. Overdag eerst droog en af en toe zon. Later trekken weer winterse buien over. En het wordt een graad of vijf. Bij de ANWB zit vanochtend Helene de Geest... om ons bij te praten over de situatie op de weg. Helene, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is met die gladheid? Ja, daar heeft het verkeer vooral in het noorden en oosten nog wat last van. En dat is dan voornamelijk ook tijdens winterse bui dat het plaatselijk even glad kan worden. Dat is nog niet echt terug te zien op de weg. Er staan wel wat files al, maar die leveren over het algemeen nog niet al te veel verdraging op. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bijvoorbeeld al 5 kilometer bij Papendrecht. Daar staat een auto met pech, er is ook een rijstrook dicht. En een kwartier verdraging alweer op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... tussen Stroom Nulde en Amersfoort-Vathorst.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 Goede zaak. Kijk op mini.nl. Slecht weer is mooi weer. Nu stil op merken als Fjallraven en Jack Wolfskin bij Bever en op bever.nl. De Mini Clubman Business Edition. Goede zaak.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 Kijk zondag aanstaande om drie uur via kwf.nl. Samen komen we steeds dichterbij. Kwf kankerbestrijding. Vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Vandaag is het 65 jaar geleden dat de watersnoodramp in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant was. Reden voor het Watersnoodmuseum, moet ik zeggen, in het Zeeuwse Oude Kerk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 ...zomaar kan verdwijnen. Een boer was aan het ploegen... ...terwijl hij al vanaf 1954 zijn land ploegde. En in 1987 kwam de vulpen boven. En die is in deze staat onbegrijpelijk... ...dat hij zo lang dus in de klei heeft gelegen. En daar zit een inscriptie op? Ja. En uh, Dus die had hij gevonden en hij leest dus de inscriptie... ...en heeft die bij de familie teruggebracht... Want die jongen, waar hij van was, is verdronken. Corrie Slager is vrijwilliger in het museum... was zelf acht jaar toen de ramp zich voltrok. Het staat nog steeds in uw geheugen gegrift. Is dat trouwens ook de reden dat u vrijwilliger bent geworden bij het museum? Ja, zeker wel. Ik moet wel eerlijk zeggen, voordat ik hier in 2009 vrijwilliger werd... was ik nog nooit in het museum geweest. Is dat ook de afdeling wegstoppen? Dat denk ik ook. Wegstoppen, want alles is verschrikkelijk door iedereen eigenlijk weggestopt. Na 40 jaar is men er pas over gaan praten. Lisa de Bie heeft meegeholpen een selectie te maken van 65 voorwerpen... om die 65 jaar te belichamen. Ja, dat is ontzettend veel. Ja, het zijn er heel veel. Uh, we hebben ook ontzettend veel in onze collectie. Uh, we hebben natuurlijk al objecten tentoongesteld in het museum... waar ook een aantal van zijn meegenomen in deze tentoonstelling. Maar er zijn natuurlijk ook nog heel veel objecten die in het uh, depot liggen. En voor zo'n uh, gelegenheid is dat natuurlijk wel prachtig... dat dat uh, ook tentoongesteld kan worden. Een hele bijzondere is een kapot klokje. Een meisje is verdronken, die is gevonden... en konden ze niet goed identificeren... Uh, maar aan het klokje hebben ze ze dus herkend. Een koperen ketel, ik zie een straatnaambordje. Uh, we zien borden, uh, onder andere, die herdenken 1 februari 1953. En hier ook het, het, een Nederlands Rode Kruis met twee O's dat heeft veel meer te maken met eigenlijk de wederopbouw. Ja, klopt. We hebben diverse uh, objecten... Ook die door het Rode Kruis zijn geschonken, ook uit andere landen. We hebben zelfs bijvoorbeeld een deken, die komt uit Australië. Dus van het Australische Rode Kruis. Dus we hebben zo'n selectie gemaakt... Uh, ja, de, dat het echt de veelzijdigheid van de objecten weergeeft. Chris Braat is hier ook zoon van beeldhouder Ad Braat. En voor wie het weet, in Zierikzee staat het bekende beeld. Ja, staat naast de, bij de Zuidhavenpoort. En dat is eigenlijk eh, al in 1968, is dat beeld onthuld, zeg maar 15 jaar na de watersnoodramp. Het heet be eigenlijk beproefd, maar niet gebroken. Is dat... Het is een vrouw die de hand omhoog houdt. Hè? Ja. Tenminste, zo beschrijf ik het maar even. En dat is eigenlijk om aan te geven, hier sta ik. En als bescherming eh, staat ze eigenlijk, heeft ze nog een kindje achter zich staan. Nou, is het grappige dat de origine het origineel van het beeld, waar later een mal van is gemaakt om het brons te gieten, die is bewaard. Dat heeft, heeft uw vader altijd bewaard. Ja. En uh, nou, nog een leuke anekdote is dat een aantal jaar geleden... was er dus een uh, stukje vandalisme, was het beeld van de sokkel afgetrokken. Die, me, die, die metaaldieven waren dat, hè? Ja, althans waarschijnlijk. Het. Maar ja. ze hebben het niet het hele beeld meegenomen, alleen de arm was verdwenen. Nou, dat is toch wel tekenend voor het beeld. Toen hebben ze ook nog in de haven nog even gezocht met een aantal duikers... om te Legers kijken of die arm, kunnen de vinden. die arm mee kunnen vinden. En toen zeiden wij bij bij contact opgenomen als kinderen met uh, gemeente. We hebben het originele beeld nog staan. We kunnen het wel regelen dat die arm weer netjes op de originele manier terugkomt. Op het bronzen beeld. En zo gezegd, zo gedaan. Hier aan het einde van de gang langs de vitrine zie ik een glazen kast. Met daarin een lichtblauwe prachtige trouwjurk. Deze trouwjurk van de familie. Ze zijn getrouwd in 1951. In 1952 is dochtertje... Ineke geboren en in 1953 is moeder en dochtertje verdronken. En het trieste verhaal is eigenlijk... wanneer ze thuis waren gebleven, was er niks gebeurd. Maar ze dachten, we gaan naar hoger gelegen gebieden. En dat hebben ze niet gehaald. Stille getuigen van eigenlijk ook een rampzalig verhaal. Een heel rampzalig verhaal. Ze zijn hier gekomen met zussen, schoonzussen. En we zaten met z'n allen in de bibliotheek. En ze deden dus het verhaal. En toen hebben we echt gewoon zitten huilen. Zo'n, ja, triest verhaal dat dat was. Maar de familie is zo verschrikkelijk trots dat het hier staat... en dat we er altijd weer aandacht aan besteden. De verdwenen bruid met een gedroogd bruidsboeket er nog bij in de vitrine. De stille getuige van wat die ramp teweeg heeft gebracht... bij heel veel families in West-Brabant, Zeeland en ook Zuid-Holland. Mano Remmers was dat vanuit het watersnoodmuseum in het Zeeuwse Kerk. Ja, die ramp is nu dus 65 jaar geleden... en nog steeds zijn sommige slachtoffers niet geïdentificeerd. Die liggen in anonieme graven. Sinds 2013 probeert de politie deze onbekende alsnog een naam te geven. Daarvoor zijn tot nu toe 33 stoffelijke resten opgegraven... om DNA-profielen te maken. De politie riep vervolgens nabestaanden op om DNA-materiaal af te staan. Zo'n 85 mensen gaven daar gehoor aan. En dat leidde in drie gevallen tot een match. Irma Schijf, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de teamleider Vermissingen bij de Nationale Politie. Hoe kwamen die matches tot stand? Uh, doordat wij uh, ja, inderdaad opgeroepen hebben om wangsluimvlies af te geven. En we hadden natuurlijk ook de DNA-profielen van de onbekende doden... want die hebben opgegraven... En toen zijn we gaan matchen. Dat was overigens, uh, klinkt dit heel erg makkelijk, maar we moesten echt verwantschapsonderzoek doen. Omdat we heel veel DNA-profielen hebben gekregen van tweede- en derde-graads familieleden. En dan is het matchen dan een stukje ingewikkelder. Hoeveel van die anonieme graven zijn er eigenlijk nog? Uh, dat is niet helemaal bekend. Want uh, de slachtoffers uh, ja, die, die kunnen overal uh, aangespoeld zijn. In Engeland, maar ook helemaal in Brabant. Dus in het land uh, kunnen slachtoffers liggen. Uh, van de 33 die we opgegraven hebben, hebben we er twee op Terschelling opgegraven. Dus ze zijn ook aangespoeld op de Waddeneilanden. Uh, we hebben niet goed in kaart waar ze allemaal liggen. Nee, nee. want wat vindt u van het resultaat? Er zijn uiteindelijk dus drie matches uit voortgekomen. Wat had u, of had u op meer gerekend? Het liefst identificeren we ze allemaal. Um, maar het blijft natuurlijk ontzettend knap dat als de lichamen 65 jaar... of toen wij ze gingen opgraven, meer dan 60 jaar begraaf liggen, dat het dan überhaupt nog ligt, lukt om een volwaardig DNA-profiel te krijgen. Dus dat was eigenlijk het eerste spannende moment. En daarna moet je natuurlijk de inwoners zo ver krijgen dat zij ook DNA gaan afstaan. Want daar zitten natuurlijk ook wel wat uh, overwegingen in. Sommigen hebben geloofsovertuiging, waardoor ze niet uh, DNA willen afgeven. Mm -hmm. En anderen uh, vinden het gewoon heel erg lastig, omdat ze na al die jaren een manier gevonden hebben om in het dagelijks leven te leven... met het verdriet wat ze hebben meegemaakt en het trauma. En uh, het meedoen en weer DNA afgeven uh, opent de wond weer een beetje. En uh, sommigen kunnen dat gewoon niet aan. Die kiezen ervoor om dat niet te doen. Ja, begrijpelijk, want daarmee wordt toch even weer je leven overhoop gehaald misschien. Ja. Ja, waarschijnlijk als je mee gaat werken, gaat toch de herinneringen weer leven. En gaat er hoop ontstaan. Um, ja, dat betekent uh, dat het heel mooi zou zijn als er een goed resultaat komt. Maar dat kunnen we niet beloven. Um, en, en, en dat gaat dus ook een beetje pijn doen nou. bij de mensen. Dat, dat, dat kun je haast niet voorkomen. Want 35 mensen hebben dus wel DNA-materiaal afgestaan. U hebt onlangs nog weer een nieuwe ja. oproep gedaan. Hè? Zijn daar nog weer reacties ja. op gekomen? Uh, uh, ja, maar het is, het is wel mondjesmaat. Je ziet toch dat het een drempel is. En uh, aankomende zaterdag is er een open dag op het watersnoodrampmuseum. En ik en mijn collega's zullen daar ook zijn. En dan zullen we ook onze spullen bij ons hebben. En als er dan ook mensen zijn die dan toch zeggen van... nou, ik wil, ik wil alsnog, dan kan dat daar te plekken. Ja, um, want ja, u zegt ook al, van al, al is er... Uh, of laten we zeggen, voordat er zo'n match is... gaat er nog een hele hoop onderzoek aan vooraf. Ja, zeker. Ja, het, is, het is echt uitzoekend. Want als het tweede of derde graads familie is, dan hebben we met één DNA-profiel niet voldoende. Dan moeten we meerdere mensen uit die familie hebben om uh, ja, meer overtuigend bewijsmateriaal te krijgen, maar zeggen dat de uh, dat onbekende dode ook werkelijk een familielid is. Ja. En, en bedoel, er zijn dus mensen die enig uh, ja koudwaterfrees hebben. Uh, om, nogmaals onbegrijpelijk reden zou dat, zou dat natuurlijk mm -hmm. kunnen zijn. Aan de andere kant heeft u in die drie gevallen ook heel veel mensen blij gemaakt natuurlijk. Zeker. Kijk, uh, de mensen zijn heel veel kwijt. Of eigenlijk alles kwijtgeraakt. Hun bezittingen, maar ook hun foto's. Uh, heel soms hebben ze nog een paar spullen teruggevonden. Uh, maar dan moet je denken aan schoolboeken. Of zoals we net hoorden, een, een bruidsjurk. Uh, en dat is dan de herinnering. Uh, het zou zo ontzettend mooi zijn, en ik gun het deze mensen ook echt... als we hun hun dierbaren terug kunnen geven. En daarmee dus ook een graf waar ze naartoe kunnen... en waar ze nog waardig afscheid kunnen nemen. Dank voor uw verhaal. Irma Schijf, teamleider Vermissingen... bij de Nationale Politie. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. D66-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen... mogen niet zomaar een persoonlijke campagne voeren voor voorkeursstemmen. Het landelijk bureau van de partij ontmoedigt dat... schrijft de Telegraaf op basis van interne stukken. Een kandidaat-raadslid zegt anoniem in de krant... dat dat niet zomaar de bedoeling kan zijn. Zijn campagne spreekt zijn doelgroep niet aan... en daarom wil hij een persoonlijke. Maar in plaats van met me te praten over hoe ik zo'n campagne kan invullen... werd mij verteld dat persoonlijke campagnes verboden zijn... omdat de partij het als sabotage ziet. En volgens mij heet dat gewoon democratie, zegt de D66er. Michael van Stralen vertrekt vandaag als voorzitter van lobbyorganisatie MKB Nederland. In een persverklaring staat dat hij in de samenwerking met de werkgeversorganisatie VNO NCW te weinig ruimte heeft ervaren. Het Financiële Dagblad heeft ingewijden gesproken... en die kleuren de formele formulering in. Zo vertellen ze dat het de werkgeversorganisatie was... onder aanvoering van voorzitter Hans de Boer... die tijdens de formatie de beslissingen nam. En ook zou het afschaffen van de dividendbelasting... slecht zijn gevallen bij de achterban van MKB Nederland. Want volgens critici komt dat vooral ten goede aan multinationals. De bijna 80.000 patiënten die jaarlijks hun been breken... of een kijkoperatie aan hun knie krijgen... moeten wekenlang medicatie tegen trombose spuiten. Maar zorgverzekeraar VGZ zegt in het AD dat dat onzin is. Uit een studie van het Leids Universitair Medisch Centrum zou blijken... dat het geven van bloedverdunners geen enkele zin heeft. De patiënten hebben met of zonder prikken... evenveel kans om trombose te krijgen. VGZ verwacht met zeker 10 ziekenhuizen afspraken te maken om de medicatie te stoppen. En dat zou zo'n 2 miljoen euro besparen. En op station Utrecht Centraal is gisteravond een demonstratie uit de hand gelopen. Volgens de politie was het een actie van 70 Koerden. En kwam er een onverwachte tegendemonstratie van 40 Turken. De deuren aan de jaarbeurszijde waren daarom een tijdje dicht. En de politie zette onder meer honden in, is te zien bij RTV Utrecht. Ja, de Koerden werden in het station gehouden en de Turken buiten de deur. En uiteindelijk zijn ze allemaal uit zichzelf weggegaan. Eén persoon is uiteindelijk aangehouden omdat die zich niet kon identificeren. Verkeersinformatie nu, Helene de Geest. Ja, dat stelt nog eigenlijk niet zo heel erg veel voor. Er staat bij elkaar 50 kilometer. Er zijn nog geen bijzonderheden, dus ik noem de langste file. Die staat op de A28 op dit moment, van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strandhorst en Nijkerk is de vertraging een half uur. Galway Girl, dit is Ed Sheeran. She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 My, my, Vorig jaar Ed Sheeran, Galway Girl was dat. Um, we gaan het hebben over vrouwenwielrennen, want de wielerploeg van Boels Dolmans... blijft komend seizoen de sterkste wielerploeg bij de vrouwen. Olympisch kampioen Anne van der Breggen en wereldkampioen Chantal Blaak zijn gebleven. En er zijn ook nog nieuwe en talentvolle vrouwen aangetrokken. Verslag even Matthijs Westraat was bij de ploegpresentatie en dat was in Heerlen. Goedenavond allemaal. Goedenavond dat klinkt. Ze. Goedenavond dat is eigenlijk een goedemiddag. Maar het is zo'n donkere, mooie Er is één catwalk. ding dat enorm opvalt als je binnenkomt in het hotel waar de ploegpresentatie van Bols is. Veel lachende gezichten. Sterker nog, alleen maar lachende gezichten. He? Anna van der Brege. Je moet altijd lachen hè, met de ploegpresentatie. Chantal Blaak, ook zo'n bekkie. En wat wil je? Een paar maanden geleden in Noorwegen, in Bergen, won zij de wereldtitel. Niemand verwachtte dat, maar het gebeurde wel. Chantal, uh, hoe is het rijden in die... Tra oh nee, je hebt nog helemaal geen wedstrijd gereden in die regenboogtrui. Ik kijk heel erg naar de uit al. Ho hoe lang heb je hem nou? Uh, sinds ik terugkwam van vakantie uh, was hij gelukkig direct thuis. Ik uh, was ook gelijk een stok achter de deur om weer te gaan trainen natuurlijk. Uh, dus... Trek je hem elke keer aan natuurlijk? Ja, ik heb uh, elke dag trekken hem aan vanaf toen. Ja. Op, wat heeft ze een ongelooflijk strak jaar gehad. En misschien, misschien kan het dit jaar zelfs nog beter. Maar kan dat eigenlijk nog wel? We gaan het aan haar vragen. aan Anna van der Breggen... Anna van der Breggen werd dan geen wereldkampioen. Ze won wel veel, hoor, vorig jaar. Maar ja, die wereldtitel. Drie van haar ploegenoten wonnen hem al. Zij nog niet. Dat gaat toch aan je knagen, denk ik, Anna. En ik probeer het elk jaar. <laughs> en ik zit er vaak dichtbij op het wereldkampioenschap. Maar... Het, is een, het is eigenlijk een ongelofelijk verhaal. Je wint alles wat los en vast zit. En je bent, uh, ik, nou, ik chargeer een beetje, maar ongeveer de enige van de ploeg... die nog geen wereldkampioen is geworden. Ja, ook wel weer leuk op zich voor mij. Kijk, het houdt me wel echt uh, uh, gemotiveerd dat ik ook uitkijk naar het laatste gedeelte van het seizoen. En zeker weer zo'n parcours. Uh, maar het geeft geen garantie. Het is gewoon altijd een moeilijke wedstrijd om te winnen. Iedereen is top. Ik heb wel drie kansen. En ik heb ook drie onderdelen die ik alle drie echt mooi vind. En we hebben ook nieuws te melden over renners die al bij de ploeg zijn. Danny Stam, de ploegleider, hij blijft twee jaar langer bij de ploeg. En datzelfde geldt voor de wereldkampioenen, Chantal Blaak. Ja, dat lijkt logisch, hè? want waar moet je anders naartoe... als je al bij de allerbeste ploeg ter wereld fietst? En dus blijft Team Bulls bij elkaar. Maakt dat jullie nog sterker komend jaar? Um... Ja, misschien wel. Misschien niet. Ik weet het niet. Ik denk wel uh, dat het belangrijk is dat de basis gewoon echt hetzelfde is. En die staat en dat draait. En uh, daar hoeven we niet meer aan te schaven. Het is gewoon echt uh, hard werken met elkaar. En uh, ja, we hoeven niet te werken aan, uh, aan de band met elkaar of aan de manier van koersen. Want dat, dat is gewoon zoals het is. Het duurt nog even voordat de dames van Bols hun eerste koers rijden. Dat is straks omloop het volk eind februari. Dat is laat. En dat geeft de dames ook de gelegenheid om ja, even wat anders te doen. Anne van der Breggen bijvoorbeeld, ze ging al even een stukje veldrijden. En hé, hey, binnenkort gaat ze zelfs nog mountainbiken, Anna. Dat pak ik nou even mee, nu het nog kan in het programma voor het seizoen uh, begint. Ja, nou heeft een zekere van de pool uh, ook Olympische ambities op dat gebied. Hè? Ja, dan blijft de vraag natuurlijk uh, logisch. Vertel. Olympische ambities, Anne? Nee, ik ben echt een pannenkoek nog op de Mountainbike. Nee, ik vind het echt heel leuk om te doen. Tegelijkertijd schijt ik soms echt in mijn broek als ik boven een afdaling sta. En dan zie ik meiden naar beneden gaan. op een manier waarop ik denk: hoe doe je dat nou met die fiets? Als je vindt, die ongetwijfeld ook een applaus voor de wereldkampioen aan Blaag. 2017 was voor Bools dus een absoluut topjaar. Daar kun je bijna niet meer overheen. Dus ja, wanneer. Ben je nou tevreden aan het eind van 2018? Chantal? Ik hoop gewoon dat ik echt een waardige wereldkampioen kan zijn. En dat ik finales kan rijden. En of dat nu op kop is, uh, als leuren in mijn shirt... en een geweldige finale rijden, dan ben ik eigenlijk ook blij. Ik wil gewoon heel graag die truisshow. showen. Ja. Ze zijn er klaar voor. De wielerploeg van Boels Dolmans dus. De bijdrage was van Matthijs Westraten. Schrijfster Hella Hazen krijgt een gedenksteen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Zij overleed in 2011. Vandaag, één dag voor haar honderdste geboortedag... wordt die steen onthuld door haar kleindochters. Paul Mostert is adjunct directeur van de Nieuwe Kerk. Dag meneer Mostert, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet die gedenksteen eruit? Het is een, een steen in de vloer van de kerk en er is een tekst in uitgehakt. Het is een grote steen en er is een uh, tekst in uitgehakt. Natuurlijk haar naam. En daar uh, staat ook heel mooi bij natuurlijk. Uh, haar geboortejaar en haar uh, jaar van overlijden 2011, zoals u zegt. En dan schrijft ze en allebei erbij hier herdacht in deze kerk. Wa waarom, waarom vond u dat... Want er, er liggen meer uh, gedenkstenen voor schrijvers. Uh, waarom, waarom hoorden zij erbij? Ja, ik denk dat toen zij overleed in 2011... is eigenlijk wel al het algemene gevoel geweest. Het dus was natuurlijk al lang erkend. Hè. Ze heeft alle prijzen, gewoon een beetje die je kan winnen. Dat dit een van de grootste schrijvers van Nederland was. Um, dus er wordt nog steeds heel veel gelezen, op scholen ook. De boeken gaan nog steeds in de, de bibliotheek met de lezers mee. In de boekhandel wordt de boek verkocht. Nog steeds in het buitenland is ze een van de veelgelezen schrijvers. Het is vrij alle talen in Europa is verkrijgbaar. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk een heel mooi moment. Die honderdste geboortedag om haar te eren in de Nieuwe Kerk. Ja, het is geloof ik ook nog dit jaar, 70 jaar geleden, dat Oerol uitkwam. Hè? Ja, haar debuut. En gelijk een van haar succesboeken. Heel vaak herdrukt. Um, verfilmd ook. Ook een extra reden, inderdaad. Ja. Um, ik hoorde toevallig zondag hier op NPO Radio 1... een, een, een gesprek ook uh, daarover. En, um, daar ging het er ook over dat, dat zij... Uh, nou ja, natuurlijk in, in een bepaalde generatie hoorden... En, en dat je eigenlijk van haar misschien minder hoorde... dan van die Haantje schrijvers. Ja, dat waren ook haantjes, dat is misschien wel heel goed om te zeggen. Um, en die timmerden zelf ook ontzettend aan de weg. Uh, dat waren ook bijna media-personages in hun tijd. En, uh, zeker als je aan Harry Moelis denkt, maar ook, ook Wolkers en, en Reven ja. en, en Hermans. Um, ik denk dat zij wat bescheidener was, meer met haar werk bezig was. Uh, misschien een man-vrouw uh, beoordeling zat er ook wel een beetje in. Um, we rekenen haar nu zeker tot deze grote, grote nou, namen. Hoe heeft de, want de, de kleindochters gaan het onthullen. Hoe heeft de familie gereageerd? Ja, die waren heel verrast. Um, en, en die waren, ja, vonden een heel mooi idee. En we hebben natuurlijk met hun goed overlegd hoe je ja, haar ook noemt. Hè? Want wij zaten een beetje in die 2018 zijn er al een paar jaar mee bezig, maar we zijn al, we dachten ja, 2018, hoe moet je nou schrijven inzetten bij Heila Ashaazen? En dat was een van de hele, vond ik een hele leuke reactie van de familie, die zeiden. nou, maak er toch maar schrijfster van. Ja. Want onze moeder dacht vooral niet over zichzelf als genderneutraal. <laughs> Oké, okay. um, en dan is er vanmiddag een programma, um, hoe ziet dat eruit? Ja, Willem Nijl is erbij. Dat is natuurlijk iemand die misschien heel veel um, ja, met het werk ook heeft te maken. Mm -hmm. Ook een, een moderne fan, een fan van nu. Een nieuwe fan kan ik zeggen, Jordine Verbaan. Maar um, ook Herman Pleij, een uh, hoogleraar die van alles gaat vertellen... over de kerk en het denken in de kerk. En Alain Truijens. En die is al een tijdje bezig met haar biografie. Ja, ja dat begrijp ik. Want die was uh, zaad, of, uh, zondag zei ik al te horen hier ook op NPO Radio 1. Uh, nou, uh, ik wens u een mooie dag toe en dank voor het gesprek. Graag gedaan. Adjunct directeur is dat van de Nieuwe Kerk waar die onthulling zal zijn van de gedenksteen voor schrijfster Hella S. Hazen.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 En resultaten om trots op te zijn. Maak kennis met Leeuwend. Lewendauw. Voor overheid, onderwijs en zorg. Azure Stack as a Service. Yourhosting.nl zakelijk.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 NTO Radio 1.